11 uur, maar net wel met het NOS-journaal. Jongeren roken minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse jeugdmonitor van het CBS. De trend dat jongeren minder gaan roken zet door. Vorig jaar rookten 24 procent van de ondervraagde jongens... en 22 procent van de meisjes. Tien jaar geleden was dat nog 30 en 29 procent. Wel worden Nederlandse jongeren steeds zwaarder. Staatssecretaris Van Rijn, van Volksgezondheid... noemt dat een groot probleem. Daarom wil hij op scholen meer lesprogramma's over gezonde voeding... Rusland beschuldigt de NAVO ervan dat het bondgenootschap zich wil mengen in de Syrische burgeroorlog. Dat blijkt volgens Rusland uit de stationering van Patriot-raketten in Turkije en uit de waarschuwing van de Amerikaanse president Obama aan het adres van Syrië om geen chemische wapens te gebruiken. Rusland is een trouwe bondgenoot van de Syrische leider Assad. Nederland en Duitsland sturen Patriot-raketten naar Turkije... om dat land te beschermen tegen mogelijke aanvallen van Syrië. De raketten zijn volgens de NAVO alleen maar voor de verdediging... maar in theorie kunnen ze ook worden gebruikt... om een vliegverbod boven delen van Syrië af te dwingen. Volgens de Russen kan de NAVO een kleine schermutseling... langs de Turk-Syrische grens aangrijpen... om zich actief te mengen in de strijd in Syrië.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 Het RTL-programma De TV-kantine heeft de Montreux Comedy Award gewonnen... in de categorie Best Sketch Show. Het tv-programma van Carlo Boshart en Irene Moors... waarin ze bekende Nederlanders imiteren... was een van de 300 inzendingen voor de prijs. De TV-kantine won in 2010 al een gouden televisierring. De grootste kerstboom ter wereld is weer te zien. De verlichte zendmast Lopik bij IJsselstein. Vorig jaar konden de 120 lampjes er niet in worden gehangen door brandschade. De kerstboom in IJsselstein is 367 meter hoog. De toren wordt gebruikt voor onder meer FM, radio en tv-uitzendingen. Rond 6 januari worden de lampen weer naar beneden gehaald. En de hele operatie kost zo'n 60.000 euro. Het geld komt van donateurs voor een groot deel omwonenden.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 In Nieuw-Zeeland is een Nederlander gered die vast was komen te zitten op een berg. Hij was volgens lokale media ondanks het slechte weer de berg Mount Richmond opgeklommen en verdwaald. Met een zendertje dat hij mee had gaf hij een noodsignaal af. Een tweekoppig reddingsteam vond de Nederlander van 20 uiteindelijk op een moeilijk begaanbare plek op de berg. Hij was niet gewond. De drie konden door het slechte weer pas de volgende dag door een helikopter worden opgehaald. Er was vandaag geen avondspits. De ANWB meldde om 5 uur drie files met een totale lengte van 8 kilometer... terwijl 140 kilometer normaal zou zijn. De ANWB denkt dat veel mensen vandaag thuis zijn gebleven... en ook heeft de Rijkswaterstaat de sneeuw goed weggewerkt. Voor vannacht en morgenochtend waarschuwt het kademie dat het glad kan worden. Morgen gaan alle vluchten van en naar Schiphol door... al zijn er nog wel vertragingen. En de Nederlandse spoorwegen rijden ook morgen nog met een aangepaste dienstregeling. Yeah. <laughs> Staatsbosbeheer zoekt twee vogelwachters... die tussen april en juli volgend jaar op Rotterdam Oog willen bivakeren. Het liefst twee mensen die goed met elkaar kunnen opschieten... want verder woont er niemand op het Waddeneiland. De werkweek is maar 37 uur, maar veel weekend is er niet. Eén keer in de twee weken mag de vogelwachter naar het vasteland. Hun taak is onder meer het in de gaten houden van de rust van de broedvogels... en de zeehonden plaatsen en planten en libellen inventariseren. Een MBO-diploma toegespitst op natuurbeheer. Een milieu is een van de functie-eisen. En het bezit van een verrekijker en een telescoop met statief. In de eredivisie is één voetbalwedstrijd gespeeld. Heracles tegen Utrecht, uitslag 1-1. Het weer vannacht droog en helder en het vriest dan overal. Boven de sneeuw zelfs streng. Morgenochtend eerst nog zon, middags bewolking. In het binnenland blijft het onder het vriespunt. S'avonds en s'nachts gaat het dooien. Dit was het NOS Journaal.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 Geld lenen kost geld. Ja, ja, de Sterghoudenloekie 2012 staat voor de deur. Dus, wat is uw favoriete commercial? Ga naar SterGoudenLookie.nl en stem.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 Goedenavond. Grappige dag eigenlijk. En het nieuws kan ik ongeveer aflezen wat u vandaag deed. Er was geen avondspits, dus u bent thuisgebleven. Bij een website waar eten besteld kan worden was het superdruk. Dus u had pizza of zoiets. Die werd trouwens wel iets te laat bezorgd door de sneeuw. Maar dat gaf niet, want misschien reisde u met de trein. Dan was u wat later thuis, want lang niet alle treinen reden. En tussendoor bestelde u via internet winterbanden. Klopt, hè? Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Morgen geen wedstrijden op de amateurvelden... vanwege de dood van grensrechten Nieuwehuizen, maar gesprekken in de kantines. Waar moeten die gesprekken over gaan? Over een allochtonenprobleem, omdat de verdachten... van de dood van Nieuwehuizen allochtoon zijn? Over agressie langs de velden in zijn algemeenheid? Of over allebei? Dat vragen we lector Jeugd en Veiligheid Hans Wetmulder, en PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Ook premier Rutte geeft straks zijn opinie... over de dood van grensrechten Nieuwehuizen. Rond kwart voor twaalf praten we over Eva Cassidy. Morgen verschijnt de Nederlandstalige editie van haar biografie. Biograaf Johan Bakker is de gast. Niet alleen trouwens, want ook de broer van Eva, Dan Cassidy, is hier. Hij is violist en brengt met twee anderen enkele, lieder, enkele liederen ten gehore... die Eva op haar repertoire had. Tegen twaalf uur praten we met Bern Belker... de burgemeester van onder andere Woude, de woonplaats van Jasper S... de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. We beginnen met het nieuws Het is van... toch, uh, goed koud buiten. Hè? Ja. Het begint nu echt winter te worden. Hè? Vrijdag 7 december. Vannacht, natuurlijk, uh, sneeuw voorspeld. Dus uh, vanmorgen nog even hier lang voor mijn uh, winterbanden onder te zetten. Er was gewaarschuwd voor totale ontwrichting van de ochtendspits door een dik pak sneeuw. Gelukkig viel het mee, al moesten de strooi- en veegploegen ploegen daarvoor extra vroeg opstaan. Rond half vier, kwart voor vier, belden ze me wakker. Dus uh, ja, dan is de, het uh, bed uit uh, spullenpakken en gaan. Als de auto geen optie was, dan maar met de trein. De spoorwegen wisten wat ze te wachten stond. Wat kan geraakt worden door de vrieskou en door de sneeuw zijn voornamelijk de wissels. In tegenstelling tot andere winterse dagen reden de treinen deze keer wel op tijd. De trein ging goed op tijd, dus uh, geen problemen. Ja, je er van huis gegaan? Ja, een kwartiertje eerder. Trein hier, zeg maar. Was nodig? Nee, nog niet. De luchthavens hadden wel problemen. Weniger freude aan vloekhaven Düsseldorf. Dort worden meer als 100 staats- en landingen gestrichen. Vanochtend vroeg, rond een uur of vijf, werden zo'n 40 vluchten met Europese bestemming afgelast. Voor de mensen die buiten moesten werken, was het winterse weer soms wel behelpen. Ik durf niet te fietsen, want ik ben al een paar keer uh, gevallen. Andere winters. Toch. En dan nog de post, allemaal lopen. Dus in plaats van fietsen. Winkeliers die bang waren voor inkomstenderving veegden snel hun straatjes schoon. Wij zijn de trottoirs aan het vegen bij het winkelcentrum in West-Einde. om mensen die thuis zitten en niet naar buiten durven... om in ieder geval een vrij baan te geven... om in ieder geval naar de winkel te kunnen zelfstandig. De nachtopvang voor daklozen is er helemaal klaar voor. Ik heb het dubbele aantal aan matrassen, dus er zijn er honderd. Ook nieuwe dekbedden, dat heb ik ook goed in voorraad. Dus we hebben nog voldoende capaciteit om mensen ook lekker een bed te geven... Want het wordt koud vannacht, al is niet exact bekend hoe koud. Het ene moment is het bijvoorbeeld min 10, het andere moment min 14 misschien wel... en dan een half uurtje later is het weer min 9. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de dood van verpleegster Jacinta Saldana. Ze werd vorige week gebeld toen ze aan het werk was... door twee Australische dj's die zich voordeden... als de Britse koningin Elizabeth en prins Charles. Hallo, goedemorgen. Kan ik het Oh, hallo. Ja, yeah. could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh, yes, yeah. just hold on. Uh, Thank you. De zuster verbond de DJs door met de verpleegster... die de vrouw van Prins Harry, Kate, verzorgde. De zuster vertelde hoe het met haar ging. Het ziekenhuis neemt de zusters niet kwalijk en is geschokt door de dood van een van hen. Jacintha was a first class nurse who cared diligently for hundreds of patients during her time with us. is shocked. Er is een vierde jongen aangehouden, die mogelijk betrokken is bij het doodschoppen van grensrechten Nieuwenhuizen. De Telegraaf publiceerde vanmorgen een grote foto van het incident. Premier Rutte condoleerde de nabestaanden. En ik vind het echt verschrikkelijk wat er gebeurd is deze week. In zo'n land wil niemand wonen en daarom moeten we dit met elkaar aanpakken. Maar dat kan niet de overheid in zijn eentje doen. De overheid is ook niet verantwoordelijk, vindt Johan Cruijff. Het probleem is over het algemeen het gedrag van de ouders bij kinderen... bij een van 6 tot 12 jaar. Daar begint het probleem. De ouders die gedragen zich schandalig. De kinderen kopiëren. De politie slaat niet uit dat er nog meer jongens opgepakt worden. Het is een beetje ongebruikelijk, maar we sluiten het nieuwsoverzicht voor één keer af met een bericht. Het tv-programma De TV-Kantine, waarin Carlo Borshardt en Irene Moors bekende Nederlanders nadoen, heeft een belangrijke internationale prijs gewonnen in Montreu. Van harte gefeliciteerd. Dat was nieuws. Even iets mis met het filmpje. Mijn naam is Jan de Hoop. Het is inmiddels een klassieke zin geworden, maar misschien kan de regie mij vertellen wat we nu gaan doen. Ik begin opnieuw. De band die moet nu met het filmpje komen. Dat was nieuws. Ik hoor nu... We doen het opnieuw. Nieuws vandaag op Radio en TV. We stoppen. Goed, dan. We stoppen helemaal. Radio 1. Het sneeuwt aan alle kanten. De krant van morgen met Freddy van Tijn. Middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meeste uit hun leerlingen. De VBO's, HAVO's en VMBOB's in de provincie scoren allemaal zeer goed lijkt uit de lijst die de Volkskrant publiceert. Die lijst verscheen de afgelopen jaren in Trouw trouwens. Hoogleraar Sociologie Jaap Dronker stelde de lijst samen. Er is ook in verwerkt in hoeverre de school iets toevoegt aan de kwaliteit die de leerling bij aanvang al had. Dat kan door onder meer de adviezen van de basisschool mee te wegen. Advocaat Jan Vlug vertelde in nieuwsuur ongewoon openhartig hoe zijn cliënt Jasper S. de moord op Marjanne Vaatstra bekende. De Volkskrant vroeg reacties aan een aantal vakgenoten. De meeste reageren verbaasd op de openhartigheid. Zoals een van hen het zegt: in algemene zin geldt niet naar buiten treden tenzij het echt nodig is. En een ander wijst erop dat het van groot belang is of de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. In een reactie zegt advocaat Jan Vlug zelf onder meer... Toen ik met die verklaring bezig was... had ik niet door dat het zoveel commotie zou geven. De zorg dat met de toenemende ruimte voor de islam in Turkije... de vrijheid voor christenen afneemt, is ongegrond. De rapporteur van het Europees Parlement voor Turkije, Ria Ome... constateert dat er inderdaad meer ruimte is voor godsdienst... onder invloed van de door de islam geïnspireerde AKP-regering. En daarvan hebben ook christenen en andere minderheden voordeel. Het verslag wordt komende maand gepresenteerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Nederlands Dagblad schrijft ook dat jaarlijks 25.000 mensen in de cel worden gezet... om hen te dwingen hun verkeersboete te betalen. Meestal zonder effect. Slechts één op de 10 betaalt alsnog, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Wanbetalers kunnen per boete maximaal 7 dagen worden vastgezet... maar wel net zo vaak tot de boete alsnog is betaald. Bij verkeersovertreders blijft die boete ook gewoon staan. Vervangende hechtenis bestaat niet hoe lang de wanbetalers ook worden vastgezet. De Telegraaf schrijft dat de ministerraad twee wetten gaat introduceren... die moeten voorkomen dat journalisten zonder rechtvaardiging vooraf worden afgeluisterd... of hun dossiers in beslag worden genomen en zij zelf gevangen gezet. Voortaan moet eerst de rechter toetsen of de AIVD zijn bijzondere bevoegdheden mag inzetten. Dat is het gevolg van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... over het aanpakken van twee Telegraafjournalisten in 2006... Een trouw sprak met CDA-corrivé Hanni van Leeuwen. Tegen het einde van het gesprek moet haar nog wat van het hart. We beseffen te weinig, vindt ze, hoe verschrikkelijk moeilijk deze tijd is voor ouderen. Dankzij haar spreekbeurt in het land weet ze er alles van. Ik zal je zeggen, zegt ze, als de politiek doorgaat met ouderen tot de zondebok te bestempelen... dan zal de vraag naar het vrijwillig levenseinde alleen maar toenemen. Ouderen voelen zich echt bedreigd. Ze voelen zich tot last, want ze horen de hele tijd dat ze te veel kosten. En dan is de zorg ook nog eens slecht, met steeds nieuwe gezichten aan je bed als je hulp nodig hebt. En sommige verpleeghuizen in dit land zijn zo verschrikkelijk dat niemand erheen wil. Onder de verhalen van ruzies over de erfenis binnen de familie... heeft familietherapeut Elze-Marie van een Erebeemd verzameld. Ze schreef er een boek over, wie krijgt de gouden armband van moeder. Eigenlijk gaan die ruzies vaak om wie het leukste en liefste kind was, zegt Sint ze adé De erfenis is voor kinderen de verrekening van de liefde van hun ouders. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. <middels> Darling, I'm sorry Did I reach out and hold you in my love?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 Gray, forgot to be your lover. Het is vrijdag, tijd voor het gesprek met de minister-president. In de Haag Joost Vullings. Joost, goedenavond, hartelijk welkom. Een ongemakkelijke week voor de premier. Na een maand verliest hij al een bewindspersoon, staatssecretaris Koverdaas. Hoe erg is dat voor Rutte? Nou ja, het versterkt natuurlijk wel het beeld van de, de valse start van het kabinet. Ik uh, ben overigens wel van mening dat veel mensen buiten Den Haag deze kwestie snel vergeten zullen zijn. Maar het is toch wel duidelijk te zien dat de premier erg baalt van deze kwestie. Te meer omdat hij heel erg veel vertrouwen had in de capaciteiten van Verdaas. Hij ziet het echt als een verlies voor het kabinet. Nou, ben het gesprek ook begonnen over deze kwestie. En wel met de vraag of er in de ministerraad ook over gesproken is. Ja, en hoe gaat zo'n gesprek dan? Ja, we elkaar uh, geconstateerd dat we zijn besluiten respecteren. Dat we zeer betreuren dat hij weg is. Uh, een man die als Kamerlid, maar ook als gedeputeerde... eigenlijk vooral vrienden had, omdat hij in staat is mensen bij elkaar te brengen. Weet waar hij het over heeft. Uh, geen ego wat uh, permanent in de weg loopt. Goede bestuurder. Dus we vonden het vreselijk jammer. Uh, maar goed, hij heeft zijn uh, consequenties getrokken. Uh, zijn conclusies getrokken uit het feit dat er uh, nu een feit op tafel kwam. Ja. Ja, u zegt nieuwe feiten. Was er misschien een bewindspersoon die zei... ja, u had het iedere keer over nieuwe feiten in dat debat... maar ik heb ze eigenlijk helemaal niet ontdekt. ja, ze zijn er, hè. Dat, ja. Uh, nou ja, ik, ik heb daar een iets andere kijk op. Oké, okay, vertel. Ja. Nou ja, ik heb het idee dat er misschien nieuwe feiten waren voor u... en voor, voor Diederik Samson, de partijleider van, van, van Koverdaas. Maar uh, eigenlijk alles wat ik te, gisteren heb gehoord en de afgelopen dagen... Dat kan je al teruglezen in de ja, notulen van een uh, statenvergadering uit 2011 en een krantenstuk, publicaties uit 2011. Het ging allemaal over de dienstauto. Nee, en dat het is... ging ook over ritten, woonwerkverkeer met de privéauto en twijfels over zijn woonplaats. Ja, maar de, de, de, de, ook de, hè, in, het, in het debat in de staten naar voren gekomen aantal ritten, bijvoorbeeld waarop twijfel ontstond of hij wel in Nijmegen woonde en niet in, eigenlijk in Zwolle had moeten opgeven als woonplaats, had allemaal te maken met de ritten met de dienstauto. Nee, nee, nee. Er zijn echt mensen die nu dan zeggen van hoe kan u uh, met de uh, dienstauto worden afgezet... volgens een ritadministratie in Zwolle. En de dag daarna vanuit Nijmegen met uw privéauto weer naar Arnhem rijden. Ja, maar en dan is... hebben we het over 2011. Ja, maar dat gaat dus niet over declaraties met die privéauto. Ja, want die, die ritten waren natuurlijk gedeclareerd. Want da daar had die mevrouw van de PVV, kon dat weten... omdat ze declaraties van die ritten had gezien. Nou, ik heb... Ik heb uh, uh, mijn informatie over het staatsdebat is... Het gaat, uh, daar is een politieke conclusie getrokken... over het gebruik van de dienstauto. Er zijn ook, ook het WOP-verzoek, wat nu bij de Raad van State ligt... raakt aan die dienstauto. Daar heb ik uitvoerig met hem over gesproken... in het, uh, in het gesprek wat ik met hem had... Um, wat daarna boven is gekomen is dat er dus ritten zijn met de privéauto gedeclareerd. De Ritten Arnhem-Nijmegen, wat er eigenlijk al moeten zijn arnhem zwolle Kun je nog zeggen dat is in het nadeel van hem in het voordeel van de provincie gedeclareerd. Want Arnhem-Nijmegen is korter dan arnhem zwolle Maar het had natuurlijk niet gemogen, want uh, die rit hadden niet plaatsgevonden. Nee. andere rit hadden plaatsgevonden. Nou kijk, u, u heeft meerdere keren in het debat gezegd... het is aan, aan kandidaat, bewindspersonen zelf om aan te geven... of er iets speelt uh, uh, uit het verleden, wat kan gaan spelen... wat het functioneren van het kabinet en die persoon zelf lastig kan maken. Ja. Um, nou, u heeft hem die vraag gesteld. U heeft het gehad over, over die, de dienstauto. Het punt is dat inderdaad uh, uh, als een, een, een ambtenaar van u... drie krantartikeltjes had verzameld over deze kwestie... had u dus veel gerichte vragen kunnen stellen. Alle informatie die we hadden, uh, ook in het hele dossier... wat de Partij van de Arbeid ter beschikking had, wat we ook gekregen hebben. Ging over het debat in de Staten. Ging over uh, de rittenstaten met de, met de dienstauto. Um, en daar hebben we het over gehad in de gesprekken. Wat daarna naar boven komt is de kwestie van die ritten met die privéauto. En de twijfel over de woonplaats. Dat laatste is overigens niet een strafrechtelijk uh, kwetsbaar punt. Maar een politiek kwetsbaar punt. Dat eerste is ook juridisch kwetsbaar. Heeft hij ook laten toetsen. En op grond daarvan heeft hij gezegd. mede ook naar aanleiding van juridisch advies dit is zodanig kwetsbaar dat het niet verder kan functioneren. Ja, ik vind het echt onbegrijpelijk hoe u dat heeft kunnen missen. Het, het is echt, het is, met een, de meest simpele zoekopdracht... Komen, komen gewoon al die artikeltjes van de Gelderlander... van websites van de Telegraaf komen boven. En die zijn glashelder. Ik heb uh, uitvoer met hem gesproken over dat debat in de Staten. En dat debat in de Staten ging over de dienstauto. Uh, ik heb hem vervolgens natuurlijk de vraag gesteld... die ik alle kandidaten stel over overigens nog zaken zijn... Bij mij niet bekend, maar bij de kandidaat wel, die aanleiding kunnen zijn om uh, de benoeming opnieuw te wegen, dan wel niet uh, te laten plaatsvinden. Het antwoord erop was nee. Daar zit ook het probleem, de kern van de zaak, dat er daarna dus dingen naar voren zijn gekomen die voor Koverdaas zelf aanleiding zijn geweest om zich alsnog terug te trekken. En op wie bent u dan het meest boos? Op ja, zelf zet... of op Cover Daas? Ik ben niet boos op Cover Daas. Wat ik uh, de betreur, nee, ook niet. Ik meen dat ik mijn functie heb uitgeoefend zoals ik die hoor uit te oefenen, namelijk uh, het materiaal het, het, het is in dat gesprek niet goed gedaan. Dat is dan de conclusie. Nou, in ieder geval moeten we, dat lijkt me een feitelijkheid vaststellen: dat toen ik de vraag heb gesteld, zijn er overigens nog zaken hè, die aan het functioneren in de weg kunnen staan. Uh, toen is dit niet naar voren gekomen. Dat is daarna naar voren gekomen, na de benoeming. Hij heeft dat gewogen. Dat gebeurt overigens vaker. Ook in eerdere kabinetten komen feiten naar boven over bewindslieden... die ze in het gesprek niet hebben gemeld. Maar dat is tot nu toe, recentelijk, in ieder geval in de politiek... niet aanleiding geweest tot het vertrek van de bewindspersoon... maar wel tot aanvullende uh, brieven aan uh, de Tweede Kamer. Waren de en... mensen vandaag in de ministerraad... die na aanleiding van wat er gisteren gebeurd is... toch een beetje bleek rond de neus wegtrok en zeiden, ik moet nog wat bekennen? Nee. Ook nog geen brieven in uw postvakje aangetroffen? Nee. Maar goed, u houdt vol dat, dat er nieuwe feiten zijn. Ja goed, bedoel, ik heb daar een andere kijk op. Ik denk, denk, dat, we de, ja, ik denk dat we er ook niet zijn. Ja, dan gaan we naar een andere kwestie toe. Er is natuurlijk uh, vorig weekend een, een, een grensrechter... zodanig gemolesteerd op de Nederlandse voetbalvelden... dat hij uh, aan de gevolg is overleden. Uh, u zei in de persconferentie, zojuist naar de ministerraad... Uh, ik vind het allemaal heel erg... En, maar uiteindelijk ziet u geen taak of extra taak voor de overheid weggelegd om dit probleem op te lossen? Dat heb ik niet gezegd. De overheid heeft hier natuurlijk een taak en we gaan ook extra dingen doen. We gaan onder andere volgende week alle relevante partijen bij elkaar halen. Edith Schippers is al bezig met een actieplan wat geweld bestrijdt op sportvelden en sportverenigingen. Dus het kabinet is bezig en gaat extra initiatieven nemen. Maar wat ik alleen ook heb gezegd is denk nou niet dat de samenleving kan zeggen oh er is een uh, een man gewoon vermoord bij het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie. Wat gaat de overheid doen? Dit is in de eerste plaats een zaak van de hele samenleving zelf. Uh, opvoeden van je eigen kinderen. Uh, ervoor zorgen dat op scholen normen en waarden worden bijgebracht. En ook worden gesteld en gehandhaafd. Dat vrijwilligers in veiligheid hun werk kunnen doen op de sportvereniging. Taak voor de koepel zoals de KNVB... om daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen. doen ze overigens ook dit weekend. Hè, alle amateurwedstrijden afgelast. Uh, dus dit weekend komen kinderen, jongeren naar sportvelden... die dachten te gaan voetballen en die gaan het hier nu over hebben. Ja. Ik hoop heel erg dat dat ook bijdraagt. Ja, u zegt van de, op scholen kunnen er dingen gebeuren, op de sportclubs. Dat is heel erg op de, op de jongeren gericht. Maar uh, ja, als je dat hoort, zijn ook vaak de ouders al verbaal agressief bij het veld. Zeker. Dus, ja, wie, wie voedt de ouders op in deze? Ja, dat moment? hoort er ook bij. Die, die beroemde Sierencampagne. Ja, van, maar dat je dat, agressie dat door de week. Nee, maar dat, ja. dat, is dus, dat, dat doen we dus met z'n allen. Ik heb ook vanavond genoemd uh, het voorbeeld inderdaad van vaders die door de week keurige huisvaders zijn. in het weekend met koken in de neus uh, geweld uh, plegen tijdens uh, professionele voetbalwedstrijden op de tribunes, Feyenoord, Ajax, noem maar op. We kennen al die verhalen. Ik, dat is onaanvaardbaar, maar ik breng wel balans aan, want het is ook het land wat ik meen naar Denemarken, in ieder geval in de top van de wereldscoort, ik dacht dus inderdaad naar Denemarken qua uh, hoeveel vrijwilligerswerk we hier doen. Dus we leven in een heel mooi land, met heel veel kanjers die zich inzetten voor andere mensen, maar feit is ook dat het geweld toeneemt op sportvelden, dat de overheid daar iets aan kan doen, maar dat niemand moet denken dat de overheid dit gaat oplossen. Dit lossen we alleen op, als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in de gezinnen in de sportclubs, uh, in die sportkoepels en op de scholen. Heldere boodschap. Zien we u nog morgen ergens in een voetbalkantine. Nee, dat doe ik heel bewust niet. Uh, want dan wordt dat weer een ding. Dan komt er weer een dienstauto voor en Dan komt er een bobo naar een uh, voetbalkantine. Wat ik morgen wil, is dat in al die voetbalkantines... Uh, de kinderen, de jongeren, de ouders uh, daar naartoe gaan. Die zouden gaan sporten. Die sportswedstrijden zijn afgelast. Dat ze het hierover hebben. En als ik daar dan weer rondloop, uh, of een andere bobo... dan uh, is het effect weg. De kracht is juist dat men in die eigen gemeenschap dat gesprek voert. En die vindt zichzelf een bobo, ik? Nou, dat vind ik niet. Maar dan komt er wel weer iemand aanrijden met een dienstauto en een pak aan. En een das om en een, een TV-camera. Volgens mij is dat nou precies wat we niet moeten doen morgen. Zij premier Rutte tegen Joost Vullings. We gaan luisteren naar live muziek. In de studio treden vanavond op Dan Kessedy, Ari Storm en Margriet Joersma. Zij spelen nummers die Eva Kessedy op haar repertoire had. En over Eva Kessedy ga ik straks praten met haar biograaf Johan Bakker. Maar eerst muziek: Fields of Gold. You'll remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love forward to gaze wide fields of barley. In his arms she fell as her hair came down when we walked in fields of gold. Will you stay with me? sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. tell the sun in his jealous sky when we walk in fields of gold die op de viool, Arie Storm op de gitaar... en Margriet Sjoerdsma zong Fields of Gold. De politie pakte vandaag een vierde verdachte op... in verband met de fatale mishandeling van grensrechter Nieuwehuizen. nieuwe huizen. Volgens premier Rutte is dienstdood dood niet een Marokkanen probleem... zoals PVV-leider Wilders het noemt. Het is volgens de premier breder. Hij ziet een lijn die van hooligans via Haren naar Almere loopt. Niet iedereen is het daarmee eens. Hans Wertmulder, lector Jeugd en Veiligheid... legde vandaag in de Volkskrant het probleem wel degelijk bij de Marokkaanse cultuur. En PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vroeg vandaag een debat aan over precies dit aspect. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, meneer Wertmulder, bent u het eens met de premier? Uh, ik ben het wel eens met de premier, omdat uh, ook het probleem met een deel van de Marokkaanse jongeren die veel problemen veroorzaken een maatschappelijk probleem is. Dus in dat opzicht ben ik het volledig met hem eens. Ja, dat loopt via haar naar Almere vanaf hooligans. Nou, het punt is natuurlijk, je hebt te maken met een algemeen probleem, een opvoedingsprobleem uh, van jongeren in de samenleving. En dat uitzicht inderdaad op uh, tal van terreinen, op het voetbalveld ook. Maar je hebt natuurlijk ook een probleem met een typisch gedrag van Marokkaanse jongeren. Het korte lontjesgedrag noemen we het. En dat uh, uitzicht op allerlei uh, terreinen, waaronder het voetbalveld. En dat uh, heeft inderdaad in dit geval tot de dood geleid van een. Grensrechter. Ja. Meneer Verklaviger, bent u het eens met de premier? Nee, helemaal niet. Um, het punt is natuurlijk... Kijk, uh, er wordt nu natuurlijk een beetje veralgemeniseerd. Hooligans worden erbij getrokken, wat natuurlijk ook een uh, groot uh, probleem is. Alleen uh, dit probleem, het Marokkanenprobleem, probleem, zoals wij dat noemen... is natuurlijk een, uh, een veel groter probleem. En dat is natuurlijk ook niet iets wat zich uh, alleen maar tot de voetbalvelden uh, beperkt. We zien dat inderdaad ook terugkomen in zwembaden. We zien het in het openbaar vervoer waar buschauffeurs worden afgetuigd in uitgaansgelegenheden op scholen. Dat is een uh, groot probleem. Ja. Maar nou wordt er morgen in allerlei voetbalkantines gepraat. En uh, denkt u dat het dan wel over het goede onderwerp gaat? Ja, ik zit natuurlijk niet in al die uh, voetbalkantines. Dus dat, uh, dat weet ik niet. Ik weet niet of zij uh, daar daadwerkelijk de vinger nou ja, op de zere plek leggen. Waar zou het wat u betreft over moeten gaan morgen in al die voetbalkantines? Nou, over het feit dat we dus een uh, Marokkanenprobleem probleem hebben. Kijk, statistisch gezien is het zo dat 65% van de Marokkaanse jongens tot 23 jaar in aanraking komt met politie. Dat is 40% punten hoger dan bij autochtonen. Dus de vergelijking met hooligans gaat hier ook niet op. Tuurlijk zijn er verkeerde jongens die uh, gekke dingen doen. Hè. Hooligans kan hartstikke fout en gevaarlijk zijn. Alleen statistisch gezien zien we dus dat 65 procent. En dat is een enorm, enorm aantal. Uh, het SRP noemde dat ook schrikbarend. Uh, die groep is gewoon extreem, extreem gewelddadig. En ook extreem oververtegenwoordigd in de statistieken. En dat is gewoon een probleem aan zich wat we een keer moeten bespreken. En dat... Uh, ja, dat is blijkbaar nog steeds een soort taboe, want toen ik het debat aanvroeg in de Tweede Kamer was er niemand thuis. Meneer Wertmulder, waar moet het volgens u over gaan in de kantine morgen? Over beide problemen. Allebei? Allebei. Uh, er is wel degelijk een probleem met Marokkaanse jongeren in de samenleving. Dat moet je ook niet ontkennen. Dat ontken ik ook helemaal niet. Dat is er wel degelijk. En dat uitziet niet alleen op het voetbalveld. Dat uitziet inderdaad ook op allerlei andere plekken. Maar er is ook een algemeen probleem. En dat moet ook wel degelijk aan de orde worden gesteld. En dat probleem is overigens niet beperkt tot jongeren, maar ook tot ouderen. Laten we het daar ook eventjes over hebben. De ouders langs de lijn, bedoelt u? Zo is dat. Ja. Meneer Verklaver, misschien had het geholpen als u uh, in de Kamer op de agenda ook beide problemen had gezet. Misschien dan uh, andere Kamerleden hadden gezegd van oké, okay, dat doen we mee. Ja, maar dat is dus het punt. Daar gaat het ons niet om. Het is niet zo dat we hier spreken over een algemeen sportprobleem... zoals de premier vandaag suggereerde. Het is niet zo dat we dit terugzien op korfbalveldjes of bij de hockeyclub. Het is een punt wat we terugzien, wat ik net al aangaf... ook op scholen in zwembaden, openbaar vervoer, uitgaansgelegenheden... en dus ook op, uh, op de voetbalvelden. En dat heeft te maken met het feit dat deze groep, en dat zijn dan Marokkanen... heel erg gewelddadig zijn. Ja, maar er gebeurt meer op voetbalvelden, niet door Marokkanen. Dat klopt, alleen wat ik net al aangaf, statistisch gezien is deze groep oververtegenwoordigd. We hebben gisteren ook de uh, scheidsrechter uh, in Amsterdam, hè, dat is een voorzitter van de Amsterdamse scheidsrechtersvereniging, expliciet horen zeggen dat het gaat om, uh, om allochtonen. Hij gaf ook aan. Ja, nou, nee, die groep... heb ik ook horen zeggen dat het niet ja. alleen gaat om allochtonen, dat het veel breder is. De, de, de allochtonen waren oververtegenwoordigd, zei hij. Maar daarnaast zijn er ook heel veel Nederlanders die zich misdragen op die velden. Klopt. En dat is ook wat ik net zei. Statistisch gezien zijn Marokkanen extreem oververtegenwoordigd. En tuurlijk zijn er ook problemen met Nederlanders... of met Hindoestanen of Chinezen. Maar die zijn vele malen kleiner. En dit probleem an sich... Um, moet een keer besproken worden. En als we dan weer in algemene termen trekken... om terug te komen op uw vraag of ik het niet breder had moeten trekken in de Kamer... Mm. nee, dat had ik niet moeten doen, want dan krijgen we weer een algemene discussie. En natuurlijk, dat probleem kunnen we ook een keer bespreken... maar nu moeten we het hebben over het Marokkanenprobleem. Mm. En dat gebeurt niet, helemaal niet, als we het dus weer algemeen trekken. Meneer Witmilder, wat is precies het Marokkanenprobleem, volgens u? Uh, het Marotanenprobleem probleem uh, heeft te maken ten eerste met Marokkaanse Nederlanders of Nederlandse Marokkanen dat ten eerste, ten tweede is het een probleem dat zich uh, voornamelijk beperkt tot jongeren en met name een, een deel van de jongeren die veel overlast veroorzaken het is wel degelijk herkenbaar en dat uitzicht uh, op, op vele terreinen en het is vaak heel herkenbaar in die zin een soort korte lontjesgedrag uh, uitdagend gedrag uh, heel vervelend gedrag en inderdaad is het zo dat de criminaliteit bij Marokkanen zes keer zo hoog is als bij vergelijkbare autochtone jongeren. Dus er is wel degelijk ook een Marokkanenprobleem. probleem. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat de wereld waar de Marokkaanse jongeren in bewegen... niet meer in evenwicht zijn, in harmonie zijn. Dat is de wereld thuis, dat is de wereld straat en dat is de wereld op school. En die botsen voortdurend. En het feit is ook zo dat Marokkanen meer dan andere etnische minderheden... heel veel contact hebben met de Nederlandse samenleving. Hetgeen het gevolg geeft dat er ook veel meer clashes ontstaan. Miniatuurconflictjes. En veel van die miniatuurconflictjes die worden uiteindelijk hele grote problemen, omdat eh, Marokkaanse jongeren ook groepsgedrag vertonen. Je hebt, je hebt soms niet een probleem met één jongen, maar al heel gauw heb je een hele groep jongeren in de hoofd Ja, We noemen het nu een Marokkaner-probleem, maar er was geloof ik ook een Antalyaan bij betrokken. Sommigen zeggen dat ook een Turk bij betrokken was. Maakt dat nog wat uit? Ja, uh, dat kan dat wat uitmaken, maar goed. Uh, uh, uh, er is ook uh, een Antillianen-probleem, dat ontken ik niet. Die Antillianen, uh, dat is ook een be behoorlijk problematische groep in de Nederlandse samenleving. Vertoont ook macho-gedrag, dus uh, dat is ook een ander probleem. Ja. ja wat kan je er tegen doen? Wat je tegen kunt doen is uh, hard optreden. Uh, maar dat geldt voor iedereen. Het geldt niet alleen voor Marokkaanse jongeren. Dat geldt voor iedereen die zich uh, overlastgevend gedrag vertoont op de voetbalvelden. En wat dat betreft zijn we veel te laks geweest. Want we hebben het allemaal zien aankomen. En ik sta ook regelmatig langs het voetbalveld. En dan kijk ik naar de wedstrijden van mijn jongste zoon. En dan zie ik dit gedrag ook. Niet alleen van de spelertjes, ook van de ouders. Niet alleen van de... Marokkanen ook bij de autochtonen. Verandert daar iets door, denkt u, hard optreden? Nou, het, het gaat om hoe je het wilt aanpakken. Wat mij betreft moet je bijvoorbeeld, je kunt een systeem bedenken waardoor iemand bijvoorbeeld een, een waarschuwing krijgt. En bij de tweede waarschuwing zou ik zeggen, dan moet hij bijvoorbeeld een, een cursus volgen door de KNVB georganiseerd en, en, en betaald worden door de jongens zelf... En, uh, maar dan los je het culturele probleem toch niet mee even. op? Ja, nou, je hoeft die culturele problemen. Je moet overlastgevend gedrag. Maar dat moet je oplossen. Je hoeft die culturele problemen niet op te lossen, want die culturele problemen die blijven. Dat kan ik u garanderen. Daar is niks tegen te doen? Nou, ja, niks tegen te doen. Die moet je aanvaarden. Dat is nu eenmaal zo. We zijn nu eenmaal in samenleving met verschillende culturen. En ja. dat zal altijd wel tot meer of minder klasjes leiden. Ja, meneer Van Klaver, wat zou u willen dat er gebeurt? Ja, allereerst moeten we dat natuurlijk nooit aanvaarden. Het feit dat we dus een, een probleem hebben met verschillende culturen... dat is dus ook een direct gevolg van de massa-immigratie... waar wij ons al sinds jaar en dag tegen keren. En uh, dit is een, een direct gevolg. We zien die criminaliteit gigantisch toenemen, de clashes die je hebt. En dat gaat dan niet alleen om uh, slachtoffers in, op voetbalvelden of in zwembaden... maar dat zien we ook terugkomen bij de bejegening van homo's, joden, vrouwen in het algemeen. En ja? dat is dus de kern van het probleem. En waar ligt de oplossing? De oplossing ligt bij een keiharde aanpak. En U dat denk... hebben we tot nu toe niet gedaan. We hebben de afgelopen jaren, en ik heb zelf ook lessen gegeven op school... we hebben gezien dat we praatgroepjes hebben gehad. Uh, we hebben met z'n allen allerlei activiteiten ondernomen... om te kijken of we op die manier de, de, de psyche zouden kunnen veranderen... van verschillende jongeren. U zegt maar dat, dat werkt, werkt niet, allemaal niet, niet. Nee, nee, dat aanpakken. werkt ook allemaal. niet. En nu moeten we gewoon een keertje lik op stuk beleid oh. voeren. En dat houdt een keiharde aanpak in. En wanneer we dus um, bij dit soort extreme gevallen zitten... dan pleiten wij er ook nog steeds voor... om mensen met een dubbele nationaliteit te denaturaliseren... en uh, het veranderen. Uit te zetten. Ja, meneer Weert Mulder, wel vervelend voor Marokkanen die wel goed bedoelend zijn hè? en andere eh, allochtonen. Nou, inderdaad, dat is heel erg vervelend, want uh, zij zijn in feite indirect ook slachtoffer van het gedrag van jongeren uit dezelfde gemeenschap. En ik vind ook dat deze mensen zich veel meer en luider moeten zich uiten om dit probleem aan de orde te stellen. Dat uh, gebeurt naar mijn inzicht veel te weinig. Goed, Hans-Wert Mulder, lector Jeugd en Veiligheid aan Avans Hogeschool en Joram van Klaveren, Kamerlid voor de BVV. Beide hartelijk dank en we zijn benieuwd waar de gesprekken in de kantine morgen overgaan. daar. Ja. Ja. We gaan opnieuw luisteren naar muziek van violist Dan Cassidy... gitarist Arie Storm en Margriet Sjoertsma. Um, the Early Morning Rain. In the early morning rain With a dollar in my hand And an aching in my heart my pockets full of sand I'm a long way from home and I miss my loved one so in the early morning rain with no place to go seven set to go But I'm stuck here on the ground Where the cold winds blow You can jump a jet plane Like you can a freight train So it best be on my way A silver bird on high. She's away and westward bound. Far above my home she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun away shines. She'll be flying past my About three hours' time in the early morning, gray with a dollar in my hand and a an naking in my heart, and my pockets full of sand. Sjoerdsma, Arie Storm en Dan Cassidy met The Early Morning Rain. Een nummer uh, dat Eva Cassidy op haar repertoire had staan. Uh, en over Eva ga ik praten met Johan Bakker. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U schreef een uh, biografie over haar in het Engels, won daarmee een prijs... en nu is het boek ook in het Nederlands uitgegeven. Vanaf morgen hè, ligt het in de winkel, geloof ik. Vanaf morgen. Uh, morgen wordt het gepresenteerd. Ja. Ja. Is Eva Cassidy de bekendste onbekende artiest ter wereld? Ja, het is net hoe je het wil definiëren. Uh, laat ik zeggen, onder muzikanten is uh, heel populair en geliefd. Vooral onder zangeressen die haar als, als voorbeeld zien. En een van die zangeressen is uh, Margriet Joersma. Maar uh, bij muzikanten is ze erg geliefd, maar ook bij heel veel mensen. Uh, er zijn veel mensen die haar nog steeds niet kennen, dat klopt. Ja, en wanneer leerde u haar muziek kennen? Ik uh, hoorde haar cd uh, voor het eerst in 2001. De, de cd Songbird uh, beluisterde ik toen. En het maakte een dermate verpletterende indruk uh, dat ik uh, een muzikale liefde voor het leven had gevonden. Ja, hoe kwam dat? Die stem die kwam zo direct binnen. En, en het was ook de, de keuze van de liedjes. Het, het was de veelzijdigheid. Uh, ze was, ze was uh, in, in heel veel genres was ze goed eigenlijk, kan je zeggen. Ze was de meest veelzijdige zangeres ter wereld. Ja, zo durf ik het wel te zeggen. Zo durf ik wel te zeggen. Wat we het opmerkelijk is, ze zingt alleen covers hè? Ja, ze heeft, we, we heeft wel een eigen nummer geschreven, inderdaad. Maar meest, laten we zeggen, 99% covers, ja. En waarom is dat? Waarom was dat? Nou, wat ze, wat ze deed met die, met, die, met die nummers die, die al bestonden... was, uh, ze zette ze helemaal naar haar hand. We hebben net een mooi voorbeeld uh, kunnen zien. We hebben Fields of Gold uh, gehoord. Nou, dat kennen we allemaal van Sting. Maar zoals, zoals zij het dan uh, bracht, zoals, zoals zij het arrangeerde... want ze arrangeerden wel al die nummers zelf... Uh, kreeg je een, een heel ander accent... waardoor de liedjes vaak uh, beter werden dan het origineel... Dat wil ja. ik in dit geval van Sting niet per se zeggen. Hoewel, oh, okay. er, hoewel er mensen zijn die dat vinden. En één van die mensen is Sting zelf overigens. Okay. Dus niet de minst. Dan mag het. Dan ja. mag het zeker. Zullen we luisteren naar een korte combinatie? Laten we doen. Zo. Fragmenten, Iva Cassidy. Tijdens haar leven is ze eigenlijk niet echt doorgebroken. Hè? Nee, dat klopt. Ze, ze trad regelmatig op, vooral in Washington en omgeving. Uh, wanneer eigenlijk, wanneer leefde ze? Ze is overleden in 1996. En uh, laten we zeggen eind jaren 80, begin jaren 90, uh, heeft, heeft ze opgetreden voor een beperkte groep mensen daar. Oh ja, en toen brak ze niet door. Nee, dat is er niet van gekomen. Ze heeft wel twee uh, CD's uh, gemaakt tijdens haar leven. Uh, die waren lokaal redelijk uh, succesvol. Zijn, uh, die beide CDs zijn later opnieuw uitgebracht. En toen werden ze uh, wel succesvol. Maar het begon allemaal uh, ongeveer vier jaar na haar dood. Uh, in Engeland overigens. Ze kwam uit Amerika. Maar in Engeland brak ze echt door. En, en hoe en, kwam dat? Had iemand het daar was, ontdekt? Ja, je kan uh, zeggen uh, DJ Terry Wogan. Uh, toch een grote naam in Engeland. Die draaide haar uh, s ochtends uh, in zijn radioprogramma. En dat was ja, de goede muziek op het juiste moment, Eén keer? Kan, je, kan je zeggen. Het was eerst één keer en dat, daar reageerden heel veel mensen op. Een paar uh, maanden later uh, werd er ook een videoclipje van haar vertoond... in het programma Top of the Pops. Dat was over the rainbow, wat we net uh, hoorden. En toen maakten de mensen de connectie van... oh, dat was het mooie liedje wat, wat we laatst hoorden. En, en nu zien we ook echte uh, de, de, de beelden. En te plotseling realiseerde ook iedereen zich... oh, maar die zangeres leeft helemaal niet meer. En uh, alles bij elkaar... Uh, maakte dat, dat ze heel geliefd werd, vooral bij de Engelsen. Ja, en hoeveel cd's zijn er inmiddels verkocht? Dat gaat echt om, om miljoenen, uh, meer dan 10 miljoen in ieder geval. Meer ja. dan 10 miljoen, ja. ja. ja. Een gigantisch aantal. En Er was een dag dat u dacht, ik wil daar meer over weten. Ja, het, was, het, het intrigeerde mij. Uh, er was nog niet zoveel over haar verschenen. Er was al wel een, een, een, een fanachtig boekje... met veel plaatjes en quotes van familieleden... Maar er riep toch, toch veel vragen bij me op. Uh, en, en, en, dus ik dacht, uh, ik, ik wil daar meer van weten. En het is er gewoon niet. Uh, nou, er zit er weinig anders op dan maar zelf onderzoek te gaan ja, doen. En dan ga je contact leggen met de familie, ging dat goed? Klopt, ja. Nou, niet, niet, niet meteen. Uh, ik, ik, heb, ik heb eerst contact gelegd met haar producer, uh, medemuzikant... en ook uh, vriend Chris Biondo. Uh, die stond me meteen uh, vriendelijk te woord. En die wilde er wel van alles over vertellen. Het werd uh, iets, iets lastiger toen, toen uh, ook uh, de familie Kessen uh, uh, in beeld kwam. Want uh, die zaten er niet direct op te wachten. Die hadden al een paar verder ervaringen gehad met de Engelse journalisten. En, en die, die hadden eigenlijk een beetje genoeg uh, van dat alles. Wat, wat voor vervelende ervaringen? Wat was het probleem? Nou, er werd, er werd van alles al waar geschreven natuurlijk. En, en sowieso hingen er gewoon voortdurend journalisten aan de lijn. En ook allerlei uh, filmmakers uh, kwamen langs. We wilden uh, film maken over IVA en, en documentaires... En dan bleken dat bijvoorbeeld niet bekwame mensen te zijn. En dan, dan waren die, hadden die ouders heel veel, heel veel tijd en energie in gestoken nou, Hoe heeft en dan, u ze overtuigd dan om toch mee te doen? Nou, dat hebben we te danken aan de meneer hiernaast met Dan Cassidy... met wie ik in contact kwam. We, we spraken met elkaar via de telefoon. Want hij wilde ja. wel contact met u? En toen uiteindelijk, toen hij in de gaten kreeg dat ik echt serieus onderzoek deed... en dat ik ook echt, echt een biografie wilde gaan schrijven... De, die, die het hele leven van haar uh, zou bestrijken. Toen, toen was hij geïnteresseerd genoeg om kennis met me te maken. En plotseling uh, kwam hij bij me langs. Uh, kwam hij in Rotterdam uh, bij me op bezoek. Oh ja. Dan uh, are you glad that uh, Johan Bakker wrote the life story of your sister? Yes, I am. He seems to have done a very thorough job in writing this book, En I was fortunate enough to be allowed to contribute. Um, my own input on the book. Um, a lot of facts and figures I got to help him with. Ja, heeft hem geholpen met veel feiten in het boek. He, heeft u op die manier een heel compleet beeld van haar kunnen krijgen? Ja, de Dennis heeft me vooral heel veel verteld over, over de jonge jaren. Want uh, Dennis, op een gegeven moment, is die, uh, verhuisd naar, naar IJsland. Dus toen, uh, toen zag, zag hij ze zo niet zo vaak meer. Dus met name de, de jeugdjaren van Iva, van heeft, heeft hij heel scherp in beeld gebracht. Maar ook. De voorhistorie, dus de geschiedenis van de ouders uh, van Iva, die, die Europese wortels hadden. En uh, ja, dus op die manier heeft, heeft hij me enorm bijgestaan uh, met het ja. verzamelen van, van veel feitenmateriaal. En ook gewoon, gewoon het checken van, van informatie. Had ik iets geschreven, dan liet ik het aan, aan hem zien van nou is het wat? En, en soms nou, was het dat, en soms was het, nee, het niet. Soms ook ja. niet. Nee, er is een enorme muziekrechter en nasleep geweest. Hè? Wat was het probleem precies? Nou, op een gegeven moment uh, was, was er gewoon gedoe. Uh, kijk, uh, het zijn allemaal mensen die in goed vertrouwen met elkaar omgaan. Uh, bandleden, ouders, uh, die maken afspraken over, over, over, een, uh, over de rechten op, op de muziek. Maar niemand had in de verste verte gedacht dat het zo succesvol zou worden. Ze hadden natuurlijk wel gehoopt dat het lokaal hè, iets, iets meer zou gaan voorstellen. Uh, de, dus, haar ster was ook zeker reizende vlak voor haar dood. Het, het kwam toen heel plotseling dat ze overleed. En, maar daar nou, had wellicht had er iets kunnen gebeuren. Maar niemand had voorzien dat dit werkelijk een enorme miljoenenindustrie zou gaan worden. Dus toen, toen zijn er spanningen gekomen. Zoals ja, In elk gezin die plotseling bijvoorbeeld de loterij wint... heb je ook spanningen en, en, en plotseling ruzies. En, en dan zeggen mensen soms wel eens... nou, ik wou dat het nooit gebeurd was, uh, al die raken. Ja, u, u beschrijft dat allemaal redelijk objectief. Heeft u ook een oordeel over uh, wie er fout zat en wie er goed zat? Nou, het, het is erg ingewikkeld uh, om, om dat te zeggen. En uh, ja, weet je... Het, het, het zijn allemaal mensen bij, bij elkaar. Dus laten we het zo zien. Uh, ik, ik kan me eigenlijk... Heel veel partijen kan, kan ik me voorstellen hoe het is gegaan. Wat je ook als Europeaan niet zo goed in de gaten hebt... is hoe de Amerikaanse samenleving wat dat betreft in elkaar zit. Dat toch heel veel daar gericht is op het geld verdienen. Het, het, het, de, laten we zeggen, hier in Europa zijn we wat meer gericht op... op als je kunst maakt. Hè? kunst Omdat het kunst moet zijn. In Amerika heeft kunst gewoon meer te maken met geld verdienen. Dat is toch een andere, andere invalshoek. En daardoor heb je ook gewoon echt een hele... hele de, uh, cultuur gekregen van, van elkaar voor de rechtbank slepen... zodra je niet genoeg uh, eruit ja. te halen. Zeg maar. Uiteindelijk is dat afgelopen. Dat, dat gezeur is, is, is, is, is nou, toch, toch een beetje voorbij. Hoewel, ja goed als het om zoveel geld gaat... blijven er natuurlijk Luistert wel je, limitaties maar... Maar goed, Het kan nu weer vooral gaan over IVA Kessel. Precies. Ja, dat Vanaf is ook, morgen, ja, ik... de, de Nederlandstalige versie van uh, uw biografie in de winkel. Jasper S. heeft gistermorgen aan justitie bekend... dat hij Marjane Vaatstra heeft verkracht en vermoord. Dat verkaat van S. Jan Vlug, die verklaarde gisteravond in Nieuwsuur... dat S. al na tien minuten had bekend toen hij met hem sprak. Bern Bilker is de burgemeester van Colommerland en, en Nieuw-Kruisland. Daaronder valt Oudwoude en hij is nu aan de lijn. Uh, meneer Bilker, goedenavond. Goedenavond, meneer Van den Brink. Waar hoorde u gisteren het nieuws dat Jasper S. had bekend? Ik hoorde het in Den Haag, want ik had een bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeente. En uh, helemaal aan het eind van de middag werd ik op de hoogte gesteld door het Openbaar Ministerie. Ja. U bent en zelfs... moest ik dus snel terug naar, uh, naar uh, de gemeente. Ja, want u bent op bezoek gegaan bij de familie? Ja, uh, ik ben regelmatig op bezoek, maar ik uh, voelde wel, ik uh, wilde er even bij zijn bij hun. En uh, dat heb ik uh, uiteraard gedaan. En uh, ik trof aan een, uh, een zeer aangeslagen gezin... Zeer aangeslagen en zeer verdrietig. En uh, ja, dat is uh, ook moeilijk te beschrijven wat je dan aantreft. Want zij, benen, en, zij uh, hebben het ook gisteren gehoord? Zij hebben het gisteren gehoord, ja. ze de... hebben het gisteren uh, aan het begin van de middag uh, gehoord. Toen ze dus uh, naar Zwolle zijn uh, gegaan, uitgenodigd... om uh, hun man, hun vader te ontmoeten, politiebureau in uh, Zwolle. En daar heeft uh, Jasper het zelf verteld... Ja, uh, advocaat Vlucht die vertelde ze waren niet boos, wel intens verdrietig. Herkent ja, u dat? Dat herken ik, uh, ook intens uh, toch uh, teleurgesteld. Uh, in die zin van, uh, men kan het niet geloven dat, dat hun vader, hun, hun dierbare, in een heel gewoon, normaal um, functionerend gezin, ja, misdadiger is. Dat, dat valt niet mee om dat te verwerken zo snel. En ze hebben in de afgelopen dertien jaar daar nooit iets van gemerkt. Dat kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet en dat heb ik ook niet gevraagd. Uh, maar uh, niet in die zin dat men natuurlijk denkt of vermoedt... of uh, hey, het zou wel eens uh, een moordenaar van Marianne Vaaster kunnen zijn. Natuurlijk niet. Nee, nee. Want uh, dat denk je eigenlijk nooit bij iemand. Uh, en nee. zeker niet uh, uh, in deze samenleving als oud-woude. Nou ja, dat, hebt u, dat weet iedereen hoe dat hier allemaal uh, opgevangen is. En, en dat men het niet begrijpt, dat is ook in het dorp zo. Ja, want, ja dat wou ik vragen. Hoe is er in het dorp uh, gisteren en vandaag gereageerd op de bekentenis? Nou, ik uh, schat heel... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik denk dat het eigenlijk zo is in het dorp. Die duidelijkheid die er nu is, dat is wel een opluchting... Want kijk, dat DNA-verwantschapsonderzoek... dat was natuurlijk eigenlijk al de eerste grote stap. Dat men dacht, oh jee, het zal toch niet waar zijn. Maar men wist, het is eigenlijk wel waar. Maar nu is het verhaal rond, dus nu is het zo. Dat is aan de ene kant een hele grote opluchting... maar aan de andere kant is het verdriet er niet door weggenomen. Men heeft nu heel erg veel... ja, uh, uh, meeleven met de, met de familie. Maar het dorp zelf, de, de, de oudwouden. wouden ja, ik denk dat die ook gewoon de tijd moet hebben om dit uh, goed te verwerken. Ja. En daarom is het ook heel rustig. Ja, want een dag als vandaag, voert u dan met allerlei mensen in, de, in het dorp gesprekken of hoe moet u me dat voorstellen? Nee, ik heb vandaag een uh, bijzondere drukke dag gehad, omdat uh, natuurlijk uh, we eerst wat pers over de vloer hadden. Maar vervolgens heb ik toch met uh, verschillende instanties om de tafel wat dingen moeten regelen. Uh, en dan moet u heel erg denken aan de toekomst van de boerderij. Ja. Want dat wordt nu ineens in een totaal ander daglicht, staat dat. Is daar een oplossing op voor? Ja, boerderij is natuurlijk een, een bedrijf wat gewoon ja, gerund moet worden dagelijks 24 uur lang. En daar is nu wel op korte termijn een oplossing. De koeien worden gemolken, maar dat hou je niet lang vol. Dus we hebben met uh, diverse mensen om tafel gezeten, ook met de familie weer vanmiddag. Wat, denken jullie, wat zou het beste zijn? En ik denk dat we volgende week... Uh, het was gewoon een inventarisatie natuurlijk. Je moet dat ook niet in, van de ene minuut op de andere regelen. Maar volgende week gaan we daarmee verder. Ja. Dan komt straks nog de rechtszaak. Uh, is het dorp daar klaar voor? Uh, ja, dat... Het dorp is er in die zin klaar voor... dat we verwachten... Uh, nu iets minder nu het hele verhaal gisteren al naar buiten kwam... maar we verwachten... Uh, dat er toch nog wel feiten naar boven komen. Ook details... waarvan we nog zullen schrikken. Ja, goed. Nou, spannende tijd dus nog uh, voor de boeg. Birn Beelker, burgemeester van Kolommenland uh, en, en Nieuw-Kruisland. En daaronder valt Oudhouder. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit Oog voor Vandaag. Straks is er Casa Luna, daarin is uh, Boudewijn de Groot te gast. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier uh, Max van Wezel. Goeienacht.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 Dit is Radio 1...